Vijf uur. Freddy van met het NOS Journaal. Advocaat Knoops wil dat de vervolging van PVV-leider Wilders wordt stopgezet. Volgens hem is politieke druk uitgeoefend op het Openbaar Ministerie... om Wilders te vervolgen. Knoops wil daarom dat oud-minister Opstelten... en oud-OM-topman Bolhaar als getuigen worden gehoord. Knoops zei dat bij het begin van het tweede hoge beroep... in de minder Marokkane zaak. Dit voorjaar strandde het eerste hoge beroep... na wraking van het hof, ook door Knoops. Wilders werd in 2016 veroordeeld voor groepsbelediging. Dat was voor het aanzetten tot discriminatie... met uitspraken tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Voor de eerste keer in ruim tien jaar is een trein vanuit Zuid-Korea... de zwaar bewaakte grens met Noord-Korea gepasseerd... Aan boord waren Zuid-Koreaanse experts die Noord-Koreaanse spoorwegen gaan onderzoeken. Het team gaat de komende 18 dagen ruim 1200 kilometer aan rails inspecteren. En het idee is om de spoorwegen in Noord-Korea te moderniseren en uiteindelijk te verbinden met het netwerk in het zuiden. Bij een grote controle in Vlaardingen heeft de politie elf Albanese uit vrachtwagens gehaald. De inklimmers probeerden in de trucks op de ferry naar Engeland te komen. De mannen van tussen de 19 en 32 jaar oud werden gevonden met behulp van speurhonden. Ze moeten terug naar Albanië en hebben voor twee jaar een inreisverbod voor de Europese Unie gekregen. Alleen al deze maand haalde de ferrymaatschappij in Vlaardingen 50 Albanese uit vrachtwagens. Tegen zes verdachten van een diamantroof op Schiphol zijn straffen geëist tot negen jaar. Errol H.V. is de hoofdverdachte. Hij zou in 2005 samen met anderen een geldtransportwagen hebben overvallen... waarin edelstenen werden vervoerd. Dat gebeurde op het vliegveld. Het weer. In het westen soms een bui, verder droog. Vannacht liggen de minima rond 6 graden. Morgen bewolkt en dan gaat het vanuit het westen regenen. Temperatuur 10 of 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 In Noord-Holland loopt het vooral vast op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en 2 heb je drie kwartier vertraging door een ongeluk. Er staat 12 kilometer en de ook is dicht. Op de A5 richting Amsterdam daar staat voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort 5 kilometer. En dat kost je een kwartier extra. En op de A9 vanuit Amstelveen staat tussen Akersloot en Heilo bij Alkmaar dus 3 kilometer. En de vertraging is daar een minuutje of 10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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. I won't be here when. Forgive me if you can, but I can see enough. You know. The gun's so dumb Bop-bop-bop base. Bop-bop-bop her base. Bop-bop-bop base. I won't tell you that I love you, kiss or hug you. Cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love, glue gunning. Just like a chick in the casino, take your baby's Bump up on her face. Bump up on her face. Bump up on her face. Bump up on her face. Bump up face. face. Stop. meer op mezelf te passen wanneer ik last van mensen heb als ik een vrouw kan Te ik kom morgen dus nooit op want de wekker liep af. Ik kon dus ook niet naar mijn werk toe, omdat ik dan dus maf. De Bas vergeet er niet, hij reageerde agressief. Ik heb met mijn praten geprobeerd, en daarna werd ik negatief.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 Ready So pick your bags and come with me I'll take you on a ride I know you're ready I Cause the power in the music Is your falling I And the beat that's in your heart Will take control of ya It's the music of the night That frowns us